Koermeijer met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij demonstreert de actiegroep Geef Gas in de Rotterdamse haven. Volgens de regionale omroep Rijmond hebben honderden actievoerders het havenspoor op meerdere plekken geblokkeerd. Demonstranten vinden dat de haven een rol speelt bij oorlogen, onderdrukking en klimaatverandering. De politie is bezig de demonstranten van het spoor te halen. Omdat veel mensen niet meewerken, grijpt de politie volgens Rijmond steeds hardhandiger in. Hoeveel mensen zijn opgepakt kan de politie nog niet zeggen. In de sint jozef kathedraal van Groningen is Ronald Cornelissen gewijd tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is de opvolger van Ron van den Hout die vorig jaar bisschop werd van Roermond. Cornelissen is 60 jaar en was vicaris in Deventer. Hij werd in juli door paus Leo aangewezen als nieuwe bisschop voor Groningen-Leeuwarden.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 In Mexico zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen door noodweer. Op een aantal plekken in het land zijn overstromingen en aardverschuivingen ontstaan door zware regenval. Zeker duizend huizen en ook ziekenhuizen raakten beschadigd. In veel gebieden is de stroom uitgevallen. Honderden mensen zijn opgevangen op noodlocaties. Waarschijnlijk blijft het ook de komende dagen nog flink regenen in Mexico. Het regenseizoen duurt tot begin november. Het weer, veel bewolking met af en toe wat mondregen. Het waait nauwelijks. Vanmiddag maximaal 17 graden. Morgen weinig verandering, alleen iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Het is dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg Amsterdam-Horen... bij Edam in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-hondstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Daar Daar nou bedankt we hartelijk voor elke week komt hij met een bak vol met vinylplaatjes. En dan zoeken we uit welke plaatjes nog kwalitatief geschikt zijn... om voor u op de radio te draaien. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Dat was Louis Davids met Weet je nog wel oud? Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerstvolgende zijn Nicole en Hugo. Dat zijn geen Nederlanders, maar het was een Vlaams zangduo bestaande uit Nicole Josie, geboren als Nicole van Palm en Hugo Sigay. En die heette officieel Hugo J.M. Verbraken. Ze vormden in hun privéleven een koppel en ze konden ook leuke liedjes zingen. En u hoort ze nu met een, een bonus trackie, jaren 70, mee rond 1970. Ze hebben ook nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival in 1973... en het in 1974. U hoort ze nu, Nicole en Hugo, met Goedemorgen Morgen. Goedemorgen. Blijf dat ik je weer van Goeiemorgen, goeiemorgen, goed. In mijn gedachten van het moment dat ik je ken en ik wil beslist niet wachten tot ik verder achter ben. Zeg niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zal je in mijn armen nemen Want ik heb zo het idee Als ik jou eenmaal gekust heb Riek van de Foraio's met Zeg niet nee, nee, nee, nee. En daarvoor Zwarte Riek met Mijn Swigiet. Was een stijf En uh, Zwarte Riek heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. Zie je we hem Zandvoort, lokale omhoog de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Hermanus Christian Maria Emmink. En zijn roepnaam is Herman. Geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013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 Als de lente komt, dan stuur ik jou. Til me naar Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Til me naar Amsterdam. Als ik Tulpen uit Amsterdam, zegt tulpen uit Amsterdam. Dear Joan, zo begon je brief. Wat was ik blij toen ik je handschrift zag. Maar wat maakte je woorden me diep ongeluk? heeft dan zingt het hele spant tot dat hij braaf een rondje geeft Kom.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 en is met Dear John. CFM Zandvoort, lokale omroever uit de badplaats Zandvoort. De volgende dame is Olga Lovina. Dat is een pseudoniem van Olga Helena Lovina Muster. Geboren in Buckelo op 15 november 1924... en overleden in Rotterdam op 4 april 1994... was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. Mede door Lovina beleefde Nederland diverse joogddoelrages. En Lovina is door haar vader vernoemd naar het kachelmerk Olga in 1974 werd, nee, werd ze benoemd tot ereburger van de Oostenrijkse plaatsen Steinach. En in 1988 stond ze in een uitverkocht paradiso in Amsterdam. En ze was getrouwd, leuk om te weten. En u hoort er nu? Olga Lovina met In Tirol. In Tirol, In Tirol.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 iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... en die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kort draaien. En op zaterdag wordt het programma herhaald... en op zondag hoort u tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En zojuist hoort u uh, de Ramblers met Zeeman, oh Zeeman... en daarvoor uh, onze vriend Bonnie Klein. Bobby is het volgens mij, Bobby Klein met de Buffalo Bill Ballade... Bobby Kleine. En de volgende artiest, veel gedraaid artiest in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het is Anton, roepnaam Tom Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Nederlandse tekenaar, comique cabaretier. En hij is natuurlijk bekend als Doris. En u hoort er nu met zulke rozen. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleuras en wat flueras aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn beklon willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurers en wat floras aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn wetland willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 De Bibi ons verbleiden. Nu voelen wij ons leek en geven daar.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 De blauwe zon speelt het blikken harmonieorkest in een grote regentom. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange de bergen is van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het laag. U loopt gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met een trechter op de erop hun kop En dan de grote snooos aan die lekker blazen ei Wanneer je het dan sneeuwt het op de erfmoetse abdij Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand Dan blaast er de vanvaren ter heren van de straat.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 ook de dikke traag en eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaak, en onder de gouden hemel in de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. Dus goed de stoet voor goede bergen in van het Circus Jongbos. En we praten en we zingen en we lachen. <lacht> U hoorde muziek van Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal. Daarvoor nou, hoorde u de Ramblers met Ik zag een kleine wagen. Lieveling. En de volgende artiest die had op 21 november 1921 een afscheidsconcert voor zijn Belgisch publiek in het Sportpaleis in Antwerpen. En hier in Nederland had hij op 22 juni 19... nee, niet 19, maar op 22 juni 2022 zijn allerlaatste concert... in de Dome in Amsterdam. En zo af en toe horen we wel eens wat... gezondheid is niet meer helemaal zoals het was. Af en toe gaat het wat beter, af en toe gaat het wat slechter. We hebben het over Rob de Nijs. En u hoort hem nu met een vrolijk liedje. Hé, hey mama! Ik zag haar lopen en was weg van haar...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 Dat ook mijn vader had. Wij hadden vonden, ze is een schat. Zo blijkt de ver of ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben. Hé, hey mama, mama, kom eens op. Kijk eens naar het meisje wat ze lijkt.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 Jack, let's Zie elk avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, wilde wil de hele middag, ik wil op bij je zijn. Dan waren alle dagen vol geur en zonneschijn. De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen waren voor jou en mij. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elk avond weer.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 Middag, zie je elk avond weer. Drie keer alle dagen. Maar wat is nu drie keer? Het is niet veel. Het is nu de vorm. Dat waren de Foraio's met Ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond. En daarvoor hoorde je Eddie Becker met dat de rol van de stad. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En op zondag tussen 9 en 10 zijn we er dan weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En uiteraard volgende week ben ik er weer. Ik laat u achter met Helma en Selma. Zangduel uit Limburg, hè? Kent u waarschijnlijk wel. Helma Lambers en Gertrude, zus Jansen. U hoort ze nu met Valderie, Valdera. Ik wens u een fijne zondag en ik zeg tot ziens. En uiteraard zometeen veel plezier met ZFM Jazz.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 Zo veel, ja, zo veel van je haal. Kleine meid, kom dans met mij.